Ik zit, <laughs> snap je? Uh, dus. Ik loop. <laughs> ik ook. Iedere sport en competitie. Nee, fuck die shit. Mauke. Uh, Hi. Het is uh, tijd voor onze, nou ja, kijk. Eén uh, keer is toeval, twee keer is een patroon en drie keer is een traditie. Ja, daarom. Dus ik zeg, uh, tijd voor onze traditie. Ja, de kwek. Quarantaine quiz, ja. maar nu niet in quarantaine. Nee. Uh, ja, het zijn uh, meerdere redenen voor dat we weer een quiz organiseren. Eén, het is hartstikke leuk om te doen. En uh, twee, het is uit ons best luisterende aflevering uh, op Spotify. Net, net alsof het ruilen en zeilen van een klein clubje niet zo heel, uh, heel boeiend is. Te... Ja, uh, dat ja. niet. Nee. Dus uh, ja, we gaan weer een quiz, een quiz doen. We hebben drie rondes. Uh, waarvan ronde 2 weer een, een, een plaatje rond is. Dus dan kan je je podcast even op stop zetten. Um, en naar een de... linkje gaan. Precies. En uh, oh ja, handig is om te weten is, uh, even wat regels. Uh, formulier kun je invullen op tinyurl.com zomeravondquiz. En quiz schrijf je met Q-U-I-Z. Linkje staat in de show notes. Um, Meest goede antwoorden wint... En bij gelijk aantal goede antwoorden is de snelste inzender de winnaar. Check. En Bouke, wat kunnen ze winnen? Wat kunnen ze winnen? Een originele kwek uh, Heren 3 logo mok, als ja. ik me niet vergis. Ja, dat weten nog weinig mensen. Uh, sterker nog, uh, eigenlijk alleen Heren 3 weet dat. Er is een logo. En ik. En jij. En ik. Ja. En, ik. en ik. Van Simon. Ha. Nee. Ehm. Um, Gisteren is een heren 3-logo uh, met een alpaca, yeah. want dat is onze mascotte. Uh, lang verhaal, vertel ik hem wel een keer in een normale podcast. Maar we hebben een mok. En, uh, en die kan je, je winnen. Wil je een mok, dan uh, <laughs> kan je hem winnen. Ja, wil je hem kopen, dat kan ook. Ja. Kleren van de keizer.nl Precies, dan zie je ook gelijk het uh, voorproefje van uh, hoe het logo eruit ziet. Without further ado. Yes, ronde 1. Ronde 1. Bouke, wat, uh, wat is de premisse van ronde 1? Wat hebben we gedaan? De premisse van ronde 1. We hebben um, teksten van bekende nummers naar het Nederlands vertaald. Uh, en die gaan we zo voordragen. Um, en dan moet je raden welk nummer dat is en welke artiest ja. het is. Dus elke keer uh, A is het artiest en B is de, uh, het, het nummertitel. Het titel van het nummer. ja. Elke keer een half punt te verdienen. Dus één punt per een volledig goed antwoord. Ik zal even een, een voorbeeld geven, dan weet je een beetje wat, uh, wat het idee is. Ik breng je naar de snoepwinkel. Ik laat je snoepgoed op een stokje likken. Ga je gang, jonge dame. Stop niet. Blijf doorgaan tot je de plek raakt. Beel. Ja, Goor. Ja. Gehoor. Ja. Nou, dit is een voorbeeld, hè? dus deze hoef je nog niet invullen. Nee, dit is gewoon een voorbeeld. Ja. En op antwoord A zou je dan antwoorden 50 cent, 50 ja. cent... Um, en uh, het nummer is snoepwinkel, oftewel candy shop. Ja, zo simpel is het. Dus, zullen Vraag we maar 1? beginnen dan? Ja, laten we beginnen. Vraag één. Ja. Um, en daar begin ik mee. Ja. Uh, in het donker is het minder gevaarlijk. Hier zijn wij, verstrooi ons. Ik voel me onbenullig en overdraagbaar. Hier zijn wij, verstrooi ons. Iemand van gemixt Europees en Afrikaans bloed. Iemand zonder pigment. Een stekend tweevleugelig insect. Mijn drang tot copulatie. Nou, mooi. Uw, mooi, Oh, man. Een A, artiest. Een B, titel. Nummer 2. Nee, ik geef niet om hen allemaal. Want het enige wat ik wil, is dat er van me gehouden wordt. En het enige waar ik om geef... Ben jij. Je zit aan me vast als een permanente versiering in mijn opperhuid. Best goor. Ja. Um, <laughs> 2A, artiest 2B. Ja. Titel. Check. Dan gaan we over naar 3. Goedendag, goedendag. Ik verpoos op een locatie genaamd Hoogtevrees. Het is alles waarvan ik wenste het niet te weten. Maar je geeft me iets... Ik kan betasten, betasten. 3A, artiest. 3B, nummer. Yes, nummer 4. Vertel me waarom. Het niets anders is dan de pijn die je voelt als een relatie stopt... of bij een onbereikbare geliefde. Vertel me waarom. Het niets anders dan een dwaling. Vertel me waarom. Ik wil je nooit horen zeggen, ik prefereer het deze wijze. Oké, okay. precies. Ja, mooi. artiest. 4B, Titel. Heel goed. Um, dan 5. Succes hiermee. Ja, ik moet. Uh, dit is een langere tekst. Je kunt je preferabel in de muziek verliezen. Op het moment dat je het bezit, kun je het maar beter nimmer loslaten. Je krijgt maar één schot. Ontloop je kans om te blazen niet. Deze mogelijkheid komt slechts eenmalig in je bestaan. Je kunt je preferabel in de muziek verliezen. Op het moment dat je het bezit... kun je het maar beter niet meer loslaten. Je krijgt maar één schot... ontloop je kans om te blazen niet. Deze kans komt maar eenmalig in je bestaan. Jij beter. Mooi. Ja, 5a, artiest. 5b, nummer. Nummer 6. Deze is makkelijk, denk ik. Zijn wij homo sapiens of zijn we danseres? Mijn verkeersbord is van vitaal belang. Mijn handen zijn van lage temperatuur... En ik zit op mijn beengewrichter op zoek naar het antwoord. Zijn wij homo sapiens of zijn we danseres? Ik vind deze wel echt mooi. Dat is poëtisch. Ja, 6 ja. a 6b-titel. Oké. Okay. <laughs> dit is mijn lievelings. Ja, dit is je lievelings? Ja. Oké, okay. <laughs> mooi. Ik probeer hem niet te verkrachten. Um, nummer 7. Dansgelegenheid voormalig zwembad in Rotterdam. Vloeibare versnaperingen zijn kosteloos, opgetogen en daglicht. Er is genoeg voor iedereen. Het enige dat ontbreekt is het ruime sop. Maar maak je geen zorgen, je kunt zonnebaden. <lacht> Mooi. <Wow. lacht> Jesus. Uh, 7a, artiest 7b. Ja. Titel. Uh, oh ja, deze is ook leuk. 8. Maar je hoeft hem niet af te snijden. Doen alsof het nooit is gebeurd en dat we niets waren. En ik behoef je affectie niet eens. Maar je behandelt me als iemand die onbekend is voor iemand anders. En dat voelt zo ruw. Nee, je hoeft het niet zo laag te bukken. Laat je kameraden je gegevens ophalen en wijzig vervolgens je nummer. Al denk ik dat ik dat niet verg. Hoewel, nu ben je gewoon het type die ik identificeerde. <lacht> Jezus. Jezus. <lacht> Oh, 8a artiest, 8b het nummer. Um, dan komen we bij 9. Ja. Want dit is spannend literair genre. Avond van een spannend literair genre. En niemand zal je redden van het beest dat gaat staken. Je weet dat het spannend literair genre. Avond van een spannend literair genre is. Je, kampte, je kampt voor je bestaan in een moordenaar. Spannend literair genre vanavond. Ja. Jezus. Je moet spannend literair genre eens tien keer achter elkaar zeggen. Dat is ja, echt ja. Niet, goed, niet goed te doen. Um, 9a was dat. Uh, en dat was de artiest. Uh, 9b. Uh, de, het nummer. Ja. De laatste van ronde 1. Nummer 10. Hij was een schaatser. Ze zei, ik bekijk je een later moment, jongeman. Hij was niet adequaat genoeg voor haar. Ze had een aantrekkelijk gelaat, maar haar hersenpan was buiten de atmosfeer. Ze moest weer naar de wereld retourneren. Wauw, die vind ik ook mooi. Goed, hè? <laughs> ja, ja, zeker wel. Uh, team A, artiest. Team B, titel. Mooi. Ja. Nou, gaat best snel. Ja, joh. ja. Yeah. 10 minuten en we zijn door de eerste ronde. Een ja, minuutje per, per vraag. Ja, heel goed. Um, ronde 2, je hebt het al eventjes genoemd, um, maar dat zijn logo's. Ja. Um, en die zijn getekend met verschillende handicaps. Ja, ja, ik kan natuurlijk fucking goed tekenen. Ja. Dus ik dacht, laat ik het mezelf een beetje moeilijk maken. Ja. Ik heb uh, 20 logo's getekend. Uh, Check. Check. En de eerste vijf heb ik getekend op zo'n uh, zo speelgoedding. Um, ja, je kent is het misschien, want het is, is zo'n zo magneetbord met ja, zo'n pennetje met, aan met een touwtje. Met zo'n pennetje dat je net, net niet genoeg detail kan maken. Dat, ja. ja. ja okay, Precies ja. dat, ja. De eerste vijf zijn op dat magneetbord uh, van, uh, van Stef. Niet dat het ding van mezelf, van mezelf is. Die is van mijn zoon. Uh, getekend. Uh, nummer zes, met tien, heb ik met links getekend. Dat is mijn... Uh, Non-dominante hand. Nice. Ja, dat is ook wat zien. 11 uh, tot mijn 15 heb ik met mijn ogen dicht getekend. Yeah. Was ook nog uh, lastig genoeg. En um, de laatste 5, uh, 16 tot mijn 20 heb ik met mijn voet getekend. Yeah. <laughs> ik zal ook een foto op Twitter zetten dat ik uh, daadwerkelijk uh, bewijs heb dat ik uh, met mijn voet aan het tekenen ben. Ja, ik kreeg ook een appje met uh, de voetfoto. Ja. Ja. ja, hartstikke mooi. Um, dus het idee is, zet uh, de podcast of de podcast, zet de afleveringen eventjes op pauze en uh, zoek even uit wat het allemaal is. Ja. Er is maar één goed antwoord. Ja, URL, uh, de URL van de, van de logo's is tinyurl.com slash ronde cijfer 2 logo's. Of kijk even in de show notes van deze aflevering. Maar tinyurl.com ronde2logo's. Mooi. Kunnen we weer, denk Kunnen we weer, ja. Pauze is voorbij. Pauze is gehad. Ronde drie. Ronde drie, wie kent hem niet? Ja, ook even duidelijk uitleggen. Kijk, als je gewoon geen inspiratie meer hebt... en geen zelf shit wil schrijven... dan ga je natuurlijk naar... Chatsy Jits... ChatGCP? Chat, ik, ik GPT. GPT. GPT. Ja. Yeah. Ja. Want dan, uh, dan schrijft hij gewoon de, de quizvragen voor je. Ja. Yeah. Um, maar goed, kennen wij ChatGPT al goed genoeg? Dus ik heb hem gevraagd oh. naar zijn favoriete... ...puntje, puntje, puntje. En of hij daar een gedicht over wilde schrijven. Ja. Yeah. <laughs> Dus dit is best ook... cryptisch. Ja. Het is een lastige, lastige ronde, denk ik. Maar ik denk dat hij wel de leukste antwoorden op gaat leveren. Ja, ja. Dus de vraag is elke keer: wat is het favoriete puntje, puntje, puntje van ChatGPT? Um, en het, de cryptische omschrijving is een gedicht van uh, acht regels. Ja. <laughs> uh, en ja, we kwamen dus ook achter dat, dat de AI nog niet super goed kan rijmen. Nee, nee, dat. Hij snapt het niet helemaal. Nee. Nee. Dus, maar uh, he, dat maakt het alleen maar leuker. Ja, precies. Dus ik, ik maak me nog niet zo zorgen... Dat, uh, dat we ooit nog vervangen gaan worden door robots. Want dat is, dit, dit kan hij echt nog niet. Nee. Uh, misschien even een voorbeeldje bouwen? Voorbeeldje? Ja. Uh, ja, we hebben... Uh, een, of, uh, Coer, even correctie. Koert heeft van uh, <laughs> ChatGPT uh, uh, gevraagd... Om, uh, om iets te schrijven over zijn... of haar... of het favoriete kleur. Um, he, en nou komt dan uit... In kleurenrijk, een tint vol pracht, een koninklijke zweem met zachte kracht, een mengeling van blauw en rood, mijn hart verovert steeds weer groot. Een mystiek waas in avonddroom, verzachtend als de schemerzoom, een kleur die mij altijd betoverd, mijn favoriet in alle tijden verovert. En het antwoord is dan: uh, paars. Paars. Ja, uh, ja, de, de hints zijn dan een uh, mengeling van blauw en rood, koninklijke zween, dat is natuurlijk ook een koninklijke. Nou, de, de links heb je het zou eerder aan rood denken, maar goed, uh, ja. hè, uh, ja. dat maakt het ook lastig. Ja. Nou, uh, nou goed, dat is dus uh, het, het voorbeeld. Um, ja. En zo gaan we tien favoriete. <laughs> puntje, puntje, puntjes af. Dingen. Ja. ja. ja. Favoriete dingen van een computer. Ja. Ja. Geen idee wat het is, hij kent alleen de tekst. Precies, oh. ja. Um, zal ik uh, de eerste doen? Ja, doe jij de eerste. Drie, vraag 1. We zijn op zoek naar het favoriete gebakje van de computer. Een laagje staart met zoet bouquet. Vanillevulling, Bladerdeeg gebouwd. Hooray. Een smaakverstij voor de lekkere trek. Bij elke hap voel ik me weer bij gek. Geen idee. Een roze topping siert het feest. Zo heerlijk. Het maakt me blij geweest. Een genot voor smaakpapillen, een ware schat, mijn favoriete gebakje, dat is dat. Nice. Ik weet alleen niet wat weggek is. Ik ook niet. Ik vind ook dat is dat, vind ik ook heel lelijk. Ja, ja. Maar het is wel, het is wel, ja, het is wel spreektaal. Ja. ja het lijkt uh, een soort van bouquet ja. en hurray op zijn Engels opeens. Nou, ik, ik, die had ik nog niet gezien, uh, maar jij wel. Ja. ja, dus wat dat betreft kan hij oké okay ruimen. Ja. ja. Goed. goed. Ja. Um, er is één antwoord. Vul hem ja. lekker in voor vraag 1. Ja. Uh, dan gaan we door met uh, nummer 2. En daar, uh, daar vragen wij naar uh, de favoriete film van onze vriend uh, Chat GPT. Uh, la laat hem even Gert noemen voor het gemak. <laughs> Gert de computer. Gert de computer. Um, dus let op. Een avontuur vol grappen en grollen, hand in hand. Een nacht vol gekkigheid, geen rust, geen land. Herinneringen vervlogen, zoektocht naar het verleden. De dolle fratsen, een film die mijn hart betreedt. Een leeg geheugen en de nasleep duurt voort. Vrienden speuren, zorgen en plezier verwerven in één woord. Een komische reis langs vreemde tafereeltjes... Lachen in overvloed. Deze film betovert me... ...verveelt nooit zo goed. Ja. Verleden en betreedrijd niet, maar verder... Uh... Nee, de, mijn, <laughs> mijn hoofd... Uh, ...had ook even een error van... ...ik, ik zoek nog een extra geluidje... ...deernaar. Er, maar goed. <laughs> uh, twee, de favoriete film. Dus uh, drie. Yeah. Uh, favoriete frisdrank... ...van Gert Computer. Nice. Een bruisend drankje... ...zoet en zacht. Kersenaroma dat mijn dorst verzacht... Een tintelende smaak vol energie. Deze verfrissing maakt me blij. <lacht> Diepe rode gloed, een fruitig verstijn. Deze drank is altijd fijn. Een favoriet keer op keer. Genieten van elke slok steeds weer. Akkoord. Ja. Ja, de deze vind ik wel een beetje een curveball. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed over nadenken. Niet het meest overduidelijke ding pakken. Ik denk dat dat... Uh... Ja? Oh ja. ja. Ja, ik denk dat we die hint wel kunnen geven, toch? Of is dat... Uh... Ja, ja, probeer maar eens de gedachte te tonen van computer, ik weet het niet. <laughs> nee, maar goed, uh, uh, ik, het zou niet het eerste zijn waar ik aan dacht. Fair. Um, even kijken, dan hebben wij gevraagd uh, wat de favoriete artiest van uh, Gert uh, de Artificiële Intelligentie is. <laughs> en daar is hij ook bij aangekomen. ...in Brabantse zonnestralen. Hij zingt vol vuur... ...over dromen die komen... ...een zanger met allure. Met, met de geur van verse muziek... ...hij raakt mijn hart... ...tranen van geluk... ...als een regenboog apart. Hij brengt me naar de overkant... ...van de nacht. Ik zweef door de lucht... ...zijn muziek maakt me zacht. Met melodieën die blijven kleven... Deze artiest, mijn favoriet... zal altijd blijven leven. Ik heb geen idee... waar hij dit allemaal vandaan heeft gehaald. Dus het zijn echt... hele sumire eentjes die je kan gebruiken. Maar nou... Nou, ik denk dat je deze wel kan raden. Ja? Denk ik. Okay. Ja, ja, ja. Uh, ja, alleen... what the fuck de geur van verse muziek is? <laughs> dus. Die was nog niet eens opgevallen. <laughs> ja, dat, uh, heerlijk. De geur van verse muziek. Ach ja. Ja, ja en ik, ik zal mezelf niet zijn als ik niet ook aan, uh, aan de computer heb gevraagd wat zijn favoriete seksstandje is. Ja. Uh, ja. Ik vind het ook wel terecht dat jij die dan even mag doen. Ja. Nou, fijn. Uh, nou, vraag 5: Het favoriete seksstandje. Van Gert. Van Gert. Uh, zij torent boven mij uit, een sensuele vlucht. In deze positie mijn zicht verleidt en verrukt. Een omhelzing omgekeerd, in passievol staat, lichamen verstrengeld. Een tedere intimiteit, paraat. Het vuur tussen ons in deze erotische dans, een intieme greep het sensueel verlangen naar kans. Mijn favoriet waarin zij de leiding neemt, het spel van liefde, een betoverend liefdespoëem. Een betoverend liefdespoëem. Wat, wat is een poëem? Gedicht, denk ik, of zo? Ja, een ge gedicht, maar dan een heel ouderwetse spelling of zo. Ja. Misschien niet eens bestaande spelling. Zodat het maar... net niet ruimt met neemt. Dat is ook fijn. Ja, poëem. <coughs> uh, of misschien een, uh, een anglicisme. Een poem is natuurlijk oh, ja. een gedicht. Huh? Misschien is dat het, Ja. Yeah. Huh. Um, ja, dus uh, uh, geef het antwoord uh, wat het favoriete, favoriete seksstandje van Gert is uh, op <lacht> nummer 5. <vijf. lacht> Dan hebben we Gert ook gevraagd wat zijn favoriete bordspelletje is. Um, en daar was zijn antwoord op. Op het speelbord der tijd een reis zo fijn. Een spel van keuzes, van vreugde en soms pijn. We werpen de dobbelstenen op avontuur we gaan... Met elke zet ontvouwt zich een stukje bestaan. Een carousel van momenten. We gaan voort. Met ups en downs het spel ons bekoort. Familie en carrière, geluk en verdriet. In dit bordspel ontvouwt zich een verhaal. Een giet. <lacht> een giet? Een giet. Ik weet niet wat giet is. Huh. Nee. La, laat, laten we even googlen. Google even giet. Giet. Nederlands. Deze is wel goed te doen, denk ik, trouwens. Ja, ik denk dat je daar wel uitkomt. Giet, giet, giet, gieten. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een... Kijken of we vandalen... Nee, het is, uh, het is mij alleen... Of de vandalen alleen bekend in, uh, in het werkwoord gieten. Ja. Een giet. Nee. Een giet. Vocht uitstorten, schenken, plengen, een saus over een gerecht heen gieten. Vloeibaar gemaakt metaal in een vorm laten stromen om een... Om er de verlangde gestalte aan te geven. Nou, nou. nou. <coughs> maar ja, nee. Nee, ja. Nee. Maar goed, goed um, het ruimte wel, een soort van. Ja. <laughs> <laughs> um, ja de, dus uh, nummer 6 is het favoriete bordspel van Gert. Ja. Dan uh, komen we logischerwijs bij 7. Uh, het favoriete broodbeleg van Gert de Computer. Een kleurrijk strooisel, zoet en fijn. Op mijn boterham een smakelijke schijn. Met korreltjes als regenboog zo prachtig. Een feest op mijn brood. Telkens weer verwachtig. Geen woord. De smaak van fruit. Een heerlijke traktatie. Een bond geheel. Een zoete sensatie. Een vrolijke toevoeging. Een dagelijks festijn. Mijn favoriete broodverleg. Een zoete zegen. O zo gein. O zo gein. Laatste, de laatste regel is altijd zo. Oh, ik moet nog een uitspijter hebben. Laat ik maar gewoon een woord verzinnen of zo. Ja. Ik, ik, ik, hij ver, maar hij verzint ook gewoon woorden. Dat vind ik ook wel... Knap technisch gezien. Ja, ja dichtelijke vrijheid is uh, ruim Want aanwezig. Verwachtig klinkt wel als iets <laughs> hè, uh, wat zou kunnen zijn. 7. Ja. Ja, ja. het uh, favoriete broodbeleg van uh, Gert. Nou, dan gaan we eventjes naar voor uh, de 90's kids. Uh, een goede vraag. Um, de favoriete Pokémon van Gert? Ja, misschien, even, uh, misschien is het wel netjes om te zeggen... hij komt uit de eerste 150... Ja, ja Want, dat is wel. Uh, er is maar één serie Pokémon die, die telt, de eerste 151. Wel. Ja, precies, ja. ja. Want uh, de rest daarna ken ik ook niet meer. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja, ik, ik kom nog een eind, maar nee. nee. Uh, tegenwoordig, ik geloof dat er inmiddels al 700 of 800 zijn. Dus, uh, ja. Nee, uh, nee dus, dus het is uit, uit de eerste uh, spellen, zeg maar. Dus uh, rood, blauw, groen. En geel. En geel, ja. En geel. En groen was alleen beschikbaar in Japan. Um, maar dat te zijde. Uh, volgens mij. Een Pokémon van rotsen. Stoer en rond. Met stevige greep. Een kracht die verwond. Een aardse krijger. Vastberaden en sterk. In de wereld vol avontuur. Een ware reizigerswerk. In gevechten. Zijn aanvallen zijn een donderende klap. Evolue evoluerend en groeiend... Een rotsvast vertrouwd wapenklap. Met zijn stevige wil, een betrouwbare maat, mijn favoriete Pokémon, arts en standvastig, altijd paraat. Nee. Nice. Ja, succes. Succes. Ja. Komen we bij 9. Eh, favoriete mm -hmm. plant. Ja, ik bedoel, een computer kan ook gewoon een favoriete plant hebben. Tuurlijk. En, uh, ja, gaat een plant vol pracht, met bladeren groot en breed. Met witte bloemen, een sierlijk kleurenleed. Een indrukwekkend postuur, majestueus en vier. In de natuur een verschijning als een versier. Langs oevers en wegen, daar zie ik hem staan. Een waarschuwing, want aanraking kan gevaarlijk gaan. Met zijn unieke allure, een natuurlijk sieraad. <lacht> mijn favoriete plant, een groene schat. In mijn gedachten, paraat. Hij is wel fan van paraat, hè? Ja, ja. Hoorde je hoe ik sieraad anders beklemtonen zodat het wel klopt? Ja, ja, ik vond het heel knap. Ja, dat, uh, ik had het zo niet verzonnen. En wat is een versier? Ja, ja. niks. Ja. Een versier is niks. Kleurenleed, okay. ook niks. Nee. Um, ja, 9, de favorplant van uh, Gert. Dat wil je wel in huis hebben staan, al kan je hem volgens mij niet binnenhouden. Maar, nee, ja. nee. Is even kijken. Dan... Uh, last but not uh, least, de favosnack van Gert. Ja, wat bestelt Gert in de frietend? Ja, vraag. dat is de vraag. Een snack vol zaligheid op een stokje zo fijn. Gemaakt van gehakt en ui, een smaakfestijn. In een knapperige jas, gebakken tot goud. Een culinair genot, zo lekker en vertrouwd. De smaken dansen, een harmonie harmonieus geheel, zo... Uh, een hap zo hartig, ik voel me één met het geheel. Een streling voor mijn smaakpapillen, een culinaire wens. Mijn favoriete snack, een traktatie van intense intensiteit. Het doet me <lacht> altijd weer verwens. Oh man, ik heb daar altijd zo'n hekel aan als mensen kilometers lange zinnen maken. <lacht> en dan pas komt het rijmwoord. Nou, ik moet het, zeggen, ik heb Sinterklaasavonden meegemaakt die... Ja. slechter waren dan, dan dit, maar... Nou ja, heel ja. Ja, goed. En wens op wens rijden. Uh, rijden ja. Ja. ja, geheel met geheel. <laughs> ja, dus. Ja, geef Dat het antwoord. Dat ze. waren ze. Ja, is even kijken. Um, Stuur je antwoorden in via de, via de antwoordformulier. Via het formulier. Te vinden op tinyurail.com slash zomeravondquiz. We moeten even afspreken wat de uiterste... Inleverend datum is, um, Wat zullen we doen? Wat is, nee, wat is fijn? gewoon augustus. Dus uh, gewoon de hele maand augustus, augustus. om uh, in te leveren. Ja, ja, dus alles wat in september is ingeleverd, is te laat. Ja, heel mooi. Ja? Ja, eens. Het <tie> moet wel genoeg tijd zijn, want iedereen moet ook op vakantie natuurlijk. Precies. Hè? Dat, uh, hè, uh. Maar als je hem dan later inlevert, ook heel secuur zijn over je antwoorden natuurlijk. Maar ja. Dan kan je hem nog winnen. Hè? En als je... Als iemand alles goed heeft, en niet eerder. eerder. Ja. Precies. En je hebt precies. ook alles goed. Ja. ja. Het gaat natuurlijk wel om hele serieuze dingen. Nou, die heren drie wil je hebben. Daarom. All right. Ik ben benieuwd. Heb je nog vragen, uh, bel Koert. Ja. Uh, of mij. Ja. ja. Of stuur een mailtje naar chroniekvankampioenschap.gmail.com. Ja. Wil je meer weten over onze podcast? Chroniek van een kampioenschap op uh, al je luisterdingen. Uh, ja. Spotify enzovoort. Um, wat hebben we nog meer? Kroniekvandekampioenschap.nl Ja, uh, daar staat alles. Kleren van de Keizer. Daar kun je al onze merchandise kopen. Ook van Heerde3 van uh, uh, Switch. Ja. En ja, ergens in september uh, doen we de antwoorden dan, ja, denk antwoorden ik. Ja, antwoorden en de winnaars. Yes. All right. Tot uh, op het kampioenschapsfeest. Again. Ja. Yes. Yeah. Nee, tot uh, na de vakantie. <laughs> Hoi. Hoi.